12 uur. Dit is Eva De Jong met het NOS-journaal. 200 vluchtelingen te zitten en werd herkend aan zijn vingerafdruk. Italië heeft de terroristen overgedragen aan Tunesië. Drugscrimineel Kees H. heeft in 1995 toenmalig officier van justitie Fred Teven gewaarschuwd voor een ontvoering of zelfs een aanslag. Dat meldt het tv-programma Brandpunt Reporter. De dreiging zou komen uit de hoek van drugspaas Johan V. alias de Hakkelaar... Teven werd vervolgens 2,5 jaar lang beveiligd. De waarschuwing zou een rol hebben gespeeld bij de financiële deal die Teven in 2000 sloot met Kees H. De Utrechtse burgemeester Van Zane is tevreden over het verloop van de betogingen dit weekend in zijn stad van tegenstanders en aanhangers van Pegida. De politie moest vandaag wel in actie komen, maar door een goede voorbereiding is de situatie volgens Van Zanen niet uit de hand gelopen. De Utrechtse politie pakte vanmiddag 32 mensen op omdat ze zich niet konden legitimeren of omdat ze ongehoorzaam of gewelddadig waren. Korfbal maakt kans om een Olympische sport te worden, zegt IOC-lid Camille Eurlings. Volgens hem kan korfbal op veel sympathie rekenen, omdat het een gemengde sport is. Een bezwaar is nog wel dat het in te weinig landen wordt gespeeld, maar daarin lijkt volgens Eurlings verandering te komen. Vanmiddag werden de Nederlandse korfballers voor de negende keer wereldkampioen, dankzij een overwinning op aardschieverhaal België. In de Eredivisie heeft AZ zijn tweede uitzege van het seizoen geboekt. In Arnhem wonnen de Alkmaarders met 2-0 van Vitesse. Eerder vandaag speelden Feyenoord en Ajax in de Kuip gelijk. Het werd 1-1. PSV won met 3-1 van FC Utrecht. En Cambuur Groningen eindigde in 2-2. Het weer vanuit het westen: regen en stevige wind. Minimaal vannacht rond 12 graden. Morgen overwegend droog met veel bewolking, maar ook af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 13 graden.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 feet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 Meneer Duin, ik, ik laat me dopen dan en dan. Zou u ook bij mij willen komen kijken? Want uh, wat zou ik wel fijn vinden als u erbij bent. Nou, denk weer? Dus, uh, dat was ongeveer uh, ja, hetzelfde. Maar uh, met dat verschil dat ik um, tegen mijn vrouw zei... ...van joh, uh, vindt het niet fijn om ook mee te gaan? Dat, dat jij het ook eens dus kan, uh, kan zien van hoe het er daar naartoe toe gaat. En nou, is mijn vrouw ook mee. En um, ja, wij komen daar...